hebben van Jan Nelissen en van Zijner en van vrouw Gruppler en van Carl en van Oza Bossen en Edith Schenkel en van Lukács natuurlijk en Klee en O'Reilly van iedereen. Je bent een geliefd man. Horvathits <tie> <tie> was ook niet. Nee? Hij was ziek. En Guntherman was ook niet omdat hij overbelast is. Ja? Maar volgens vrouw Grupler interesseert hij zich niet meer voor de atlas. Nee. Tja. Ja, het is Ja. ja. Ik heb een poging gedaan om het beleid te veranderen, maar ik kreeg geen poot aan de grond. Nu horen het iets niet meer dan staan ze weer allemaal achter Zeiner. Ja, die... Bijna allemaal. Ja, ja dat is niet goed. Nee, maar wat doe je eraan, hè? Um, ik ben nu begonnen aan een bespreking van het handboek van Zeiner en van Günterman. Daarin kan je duidelijk het generatieverschil zien. Zeiner interesseert zich. Wat onveranderlijk is. En Guntherman probeert juist het proces van verandering te analyseren. Hetzelfde verschil als je het tussen jou en mij. Guntherman is een jave jongen. Guntherman is een knappe jongen. Hoe jij nu op die buur? Het gaat. We zijn nu bezig met de opvolging van Freek Matser. Ben Richard Escher nog gekend? Ik weet het niet. Die volgt er misschien op als Balk het goed vindt, want hij moet nog afstuderen. Het is jammer. Dat Freek weg is. Die jongen heeft het maar moeilijk. En Bart is nog altijd ziek? Volgens de dokter kan het nog zeker een half jaar duren. En dan zou je zich ook nog moeten blijven ontzien. Het is deurlijk. Ja, terug. Je, je, bozo? Niet wel. Jij ook? Hm, hm. Zijn je ook. Jij ook. Ik zie het. De moeder van Nicoline zit nu ook in het verpleeghuis. Hm? Toen ik in Ierland was. Dit oh. deed de gekste dingen. Maar het is wel triest. Oh. En Nicolien verwijst zelf natuurlijk dat ze haar niet in huis kan nemen. Nee. Dat zeg ik ook. Dat zal je zien. We hebben haar huis nog maar aangehouden. Dag, Anton. Ik heb bezoek. Ja, dat zie ik. Maar ik wil je vragen of je nog een boek voor me hebt. Zo. Ja. Ik ga maar een half uur weg. Tot straks dan. Die vrouw zit achter je aan. Die vrouw zit achter je aan. Ga zitten. De vacature Matser. We wilden je voorstellen om in zijn plaats Escher te benoemen. Waarom Escher? Omdat Escher de afgelopen jaren met Matser heeft samengewerkt... en beter dan wie ook op de hoogte is van het werk aan de bibliografie. Is hij afgestudeerd? Nee. Dan kan hij Matser niet opvolgen. Dat mag ik nog juist een beetje bespreken. Escher heeft beloofd dat hij voor 1 juni zal afstuderen... en daarna een volledige baan zal nemen. We wilden je voorstellen om hem tot die datum op die formatieplaats te zetten... met het salaris dat hij nu heeft. En wat doe je dan met zijn plaats? Uh, barkhuis gaat ook weg. We uh, wilden die plaatsen bij elkaar voegen... en er dan twee plaatsen van 32 uur van maken. Of liever nog twee volledige plaatsen natuurlijk. Tot Asje is afgestudeerd... houden we natuurlijk geld over. En bovendien houden we geld over door de ziekte van Asjes. Hoe gaat het daar nu mee? Uh, hij kan één oog niet meer gebruiken... en het andere is nog altijd niet helemaal genezen. En hoe lang duurt dat nog? Dat weet niet. Lang. Uh, voor 79 kun je in ieder geval twee mensen... van 40 uur aanstellen. Daarna zien we wel verder... Was dat het? Hoe dat was het. Uh, Wacht nog even. Bekerkamp klaagt erover dat hij de correspondent niet meer naar de bijeenkomsten krijgt. Is dat ook jouw ervaring? In ieder geval rendeert het niet. Hoe wil je dat dan oplossen? Ik vind dat we ze thuis moeten opzoeken. Maar daar maken de rode en rentjes dus bezwaar tegen. Dat begrijp ik dus niet. Ik bezoek op één dag op de fiets vier medewerkers. Na zo'n bijeenkomst gaan we meestal met z'n zevenen. Er komen tegenwoordig niet meer dan vijftien of twintig mensen. Als die zeven op die dag het land ingaan, bereiken we er achtentwintig. En die zien we dan nog thuis, in hun eigen omgeving. Zodat je veel beter zicht krijgt op de kwaliteiten. Volgens hen geeft het te veel bureaucratische rompslomp. Het is toch ons werk? We hebben ze toch nodig als informant? Ik bezoek er minstens 40 per jaar en ik heb daar enorm veel plezier van. Als je dat niet doet en alleen op de vragenlijsten afgaat, maak je alleen maar fouten. Wat is dat trouwens voor bureaucratische rompslomp? Afspraken maken, routeplannen. In ieder geval denken zij er zo over. Als Keeper straks ook onderzoek doet en we hebben er op muziek twee mensen bij. Dan zijn we met z'n achten. Dat zijn minstens twee tot driehonderd bezoeken per jaar. Dat is meer dan tien bijeenkomsten. En wat wou je Beekenkamp dan laten doen? Ook mensen opzoeken en zorgen dat hij van iedereen bezoekverslagen krijgt. En heb je er wel eens aan gedacht wat ons dat gaat kosten aan reisgeld? Als iedereen alleen declareert wat hij werkelijk uitgeeft... en ze nemen een brood mee, net als naar het bureau, dan is dat een grijfstuiver. Daar ben ik niet zo zeker van. Ik zal er nog eens over nadenken. Ik kan Escher dus op de plaats van Matzer zetten? Tot 1 juni. En de advertentie voor die twee nieuwe? Die kun je opstellen. Goed, maar ik wil hem nog wel even zien. Zal ik voor jou een beetje koffie meenemen? Graag. Maarten. Ja. Uh, uh, Lien. Rie wil dat baantje op het muziekarchief wel hebben. Rie? Rie? Oh, die mij geholpen heeft met een scriptie. Wat heeft ze voor opleiding. Geschiedenis met muziek als bijgang. Laat ze maar een brief schrijven. Ze wil geloof ik eerst van moeten praten. Dat kan. <laughs> zeg het dat maar. Reden zo. Het is wel ja. Dag Geert, dag Maarten. Gaat nu wel aardig hè? Ja, ik dacht het ook hè. Ik begin eerst maar eens met ze om te tikken. Ik ben er. Hallo. Joop. Dan kunnen we nu beginnen. Joop, gaat nu met je moeder? Oh, er is niks aan te merken hoor, dat is zo'n ijskouwe. Maar ze woont nu alleen? Ze heeft een eigen flat. Mm -hmm. uh, Alsjeblieft. Uh, zal ik de deur licht doen? Dan kunnen we beginnen. Om te beginnen wil ik onze collega Kiepen geluk wensen met het behalen van haar doctoraalexamen. examen. Dat is niet alleen een pak van haar hart, het is ook een pak van ons hart. Bravo! <lacht> Een waar is nou de tractatie? <laughs> uh, bij deze vergadering tracteer ik altijd. Ik wou vanmiddag tracteren als muziek en markt er ook bij zijn. Nou, dat zul je dan geraden ook. Lien, wil vandaag notuleren? Moet ik dat doen? Alleen de afwijkende beslissingen. Ik heb zelf al twintig poes. Als de problemen rond de dierenbescherming ook behandeld zijn, dan kunnen we beginnen. Ja, dat zou Jullie hebt allemaal een pakket met gedetailleerde voorstellen voor de werkverdeling ontvangen. Doorlezen alleen al heeft me een dag gekost. Dat was dan in dit geval geen slecht besteden dag. Um, voorstellen voor een deel dezelfde als vorig jaar. Voor een deel correcties daarop om te voorkomen dat we vastroesten. Ik stel voor dat we ze punt voor punt doornemen. Alle voorstellen staan tegen discussie. De afwijkende beslissingen worden door Lien genotuleerd. Punt 1. De bibliotheek. Aanschaf, codering, plaatsing. Ik stel voor om, zolang Bart ziek is, al het werk wat Bart deed te laten doen door Tjitske en Lien. In de zin dat Tjitske alle voorstellen voor aanschaf verwerkt met Lien in de tweede hand. Dat Lien de boeken van een nummer voorziet met Tjitske in de tweede hand. En dat ze ze in onderling overleg samen in de kasten zetten. Zijn daar bezwaren tegen? Wat, wat doen we dan als Bart weer terugkomt? Dan bekijken we de situatie opnieuw. Iedereen akkoord? Punt 2. Het handschriftenarchief. Het voorstel is dat Lien en Gert de binnenkomende handschriften van tref worden voorzien. In circulatie brengen, de fiches tikken en opbergen. Lien de handschriften die op de even dagen binnenkomen. Gert die op de oneven dagen. Ja, moet ik dat voorstel altijd blijven doen? Alle voorstellen gelden voor een jaar. Oh, nee, ja, dus, dan is het goed. Ik geef ze aan jullie, omdat jullie met deze bron nog weinig ervaren. Nee, ja, dat begrijp ik. Um, punt drie. Het knipselarchief. Er komen op het ogenblik 80 tot 100 knipsels per week binnen. Iedereen doet 20 knipsels per week. Rubriceren, van trefwoorden voorzien. fiches tikken, opplakken, insteken. Kisk op maandag. Sien op dinsdag. Joop op woensdag. Lien op donderdag, Gert op vrijdag. De eerste week controleert Gert de mappen van de vier voorafgaande dagen. De week daarop Lien, de week daarop Joop enzovoort. Zodat iedereen dus telkens vier dagen controle en 16 dagen vrij heeft. Op dagen dat er geen 20 knipsels in de bak liggen, worden ze aangevuld tot 20 uit de achterstand. Gert, hoe groot is de achterstand? Uh, een paar honderd knipsels. Uit de achterstand dus. Zou, van die regeling van die controle begrijp ik niets. Hè? Hoe kan ik nou op woensdag de mappen van de vier voorafgaande dagen controleren? Volgens mij zijn er op woensdag pas twee voorafgaande dagen. Plus de donderdag en vrijdag van de voorafgaande week. Ah. Ik, ik leg het je wel uit. Ja. Ik denk er eerst nog eens even over na. Okay. Voor jou heeft Lien de controle gehad. Lien heeft haar map laten liggen. En na haar get... Enzovoort, enzovoort. Is het nou echt nodig om altijd maar met die knipsels te blijven doorgaan? Dat is toch geen wetenschappelijke bron? Nou begrijp ik het. Je begrijpt het. Dat hangt er vanaf hoe je hem gebruikt. Maar het is toch bekend dat je wat journalisten schrijven nooit kunt vertrouwen? Nee, ik zou die knipsels anders niet graag willen missen. Nee, ik heb er ook veel plezier van. Ja, jullie misschien voor de feesten. Maar voor de voeding heb ik er niks aan. Het kost me alleen maar tijd. Snap dus je bij het volgend onderzoek wel wat aan? Nou, dat weet ik niet hoor. Ik denk het niet. Dat gaat het toch zeker ook om wat anderen aan hebben? Nou, niet als het van mijn onderzoekstijd afgaat. Dat zou zo zijn als we een onderzoeksinstituut waren. Maar dat zijn we niet. We zijn een dienstverlenend instituut. We ontlenen onze waarden niet aan de mensen die hier toevallig zitten... maar aan onze bronnen en onze systemen. Je mag zo kritisch denken als je wilt over het knipselarchief... maar het is met onze vragenlijsten nog altijd onze belangrijkste bron. Zoals de trefwoordenkategorische ons belangrijkste ontsluitingssysteem is. Het geeft stof voor de geschiedenis... van allerlei cultuurverschijnselen... en het wordt na iedere cultuur... waardevol. We moeten het alleen kunnen gebruiken... en daar moet iedereen hier een contact mee houden. En het is maar gelukkig... dat we geen onderzoeksinstituut zijn... want dan zouden we bij de eerste... de beste bezuiniging weggestreefd worden... ten behoeve van de universiteiten. Maar over één zak zijn we het langzamerhand wel eens. <lacht> ja. <hijen> Hoe bedoel je? <hijen> Hier, in de laatste Alinea heb je zak in plaats van zaak, ik heb hem Oh. hem <hijen> Kunnen we dan niet in ieder geval het maken van de fiches, het plakken en het insteken uitbesteden? Uh. Dat wil ik wel nagaan. Ja, want dat kost me, kost me nog het meeste tijd. Ik had een bavelaar vragen of daar geld voor is. Nee. Nou, verder iedereen akkoord met deze regeling. Ja. Dan punt 4. De trefwoordencatalogus. Maar ik stel voor om eerst een koffie te halen. Joop, heb jij een mes? Nicolien heeft een cake voor ons gebakken. Oh...